daarvan het achttiende en het negentiende dag. het apostolische geloof beleiden is. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper der hemel en der aarde, en in Jezus Christus, de Zijn enige geboren zoon, onze Heere, die ontvangen is van den heiligen. Geest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 Vergeving der zonden, Wederopstanding des vlees En een eeuwig leven. De Heere deed mij zien en ziet, Er waren twee vijgenkorven, Gezet voor den tempel des Heren. Nadat Nebuchadnezzar, Koning van Babel, gevankelijk had weggevoerd Jeeshonia, den zoon van Jaak, de koning van Juda, misgaderd de vorsten van Juda en de timmelieden en de smeden van Jeruzalem en hem te Babel gebracht had. In den ene korf waren zeer goede vijgen als de eerste rijpe vijgen zijn maar in een andere korf waren zeer boze vijgen die vanwege de boosheid niet konden gegeten worden. En de zei zeide tot mij, wat ziet gij, Jeremia? En ik zeide, vijgen, de goede vijgen zijn zeer goed en de bozen zeer boos, die vanwege de boosheid niet kunnen gegeten worden toen geschiedde des heren woord tot mij zeggende zo zegt de Heere, de God is wel gelijk die goede vijgen alzo zal ik kennen de gevankelijk weggevoerden van Juda die ik uit deze plaats naar het land der Galdeën heb weggeschikt zijn goede <tiedert> En ik zal mijn oog op hen stellen ten goede. En zal hen wederbrengen in dit land. En ik zal hen bouwen en niet afbreken. En zal hen planten en niet uitdrukken. En ik zal hun een hart geven om mij te kennen. Dat ik de Heere ben. En zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot eenen God zijn, want zij zullen zich tot mij en met hun ganse hart bekeren. En gelijk de boze vijgen, die vanwege de boosheid niet kunnen gegeten worden, want aldus, zegt de Heer, alzo zal ik maken, Kia, den koning van Juda, Misgadert zijn zijn vorsten en het overblijfsel van Jeruzalem die in dit land zijn overgebleven en die in Egypte land wonen, en ik zal hen overgeven tot in een beroering ten kwade, alle koninkrijken der aarde, tot smaadheid en tot een spreekwoord, tot in een spotregen en tot in een vloek. In al de plaatsen waarheen ik hen gedreven zal hebben. En ik zal onder hen zenden het smaak, den honger en de pestilentie, totdat zij verteerd zullen zijn uit het land dat ik hun en hun vaderen gegeven had. <kijkt> Onze <kijkt> hulp Zij in de naam Des Heeren, Heeren Die hemel En aarde Gemaakt heeft, Die trouwe En eeuwig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 We hebben het vanmorgen over een wet geleden gehad. Dat zijn mensen met kennis, rechte kennis en zuivere kennis. Daar is niets van te zeggen, hetgeen wat ze zeggen. Dat heb je ook gehoord. De man zei het zo, de tafelen der wet, zonder moeite. Dat is een kennis. Die waarheid is, maar zonder liefde is. En waarheid zonder liefde is wel waarheid, maar hart. Scherp. Wat zegt een apostel van. Kennis maken opgeblazen. Maar de liefde stik. We zouden dat kunnen noemen dogmatiek. Zonder erfdeel. Ja. En dogmatiek, dat is wijsheid. Ja, dat is wijs. Dat is een groot verstand hebben. Van hetgeen dat het waar. En een maakt dat een mens makkelijk opgeblazen is. Want kennis doet dat. Maar de liefde doet dat. En waarheid zonder liefde is liefdeloos. Daar ja. kan je niks van zeggen. Het is waarheid. Ik kan er ook niks tegenleggen. Want het is de waarheid. Maar je zegt ja. Ja. Koud is. Koud. Daarom is de weldaad, als niet alleen waar, maar dat ook de liefde erin komt. De liefde erbij komt. Die maakt het smakelijk. Die maakt het aantrekkelijk. Die geeft een medegetuigenis in de consciëntie. Die man hebben we gezien, was een geleden, maar geen geleerde door de wet. Als een mens door de wet geleerd wordt, dan schiet er niets over dan een veroordeeld mens en een schuldig mens. Dan schiet er niets over dan een mens die zijn breuken legt zo wijd als de zee tussen God en zijn naam. Zulke mens kan nergens meer mee tevreden worden als dat hij met behoud van Gods wet in Gods Koninkrijk ingezet. Dat hij met de opluistering van God deugden door een wetsvervuller Jezus in Gods gemeenschap teruggebracht. Zulke een ontdekking geeft arbeid aan een troon der Zulke een kan nooit te veel de wet gepreekt worden. Zeg het maar man. Wie ik ben. Zeg het maar wat mij te wachten is. Zeg het me maar eerlijk. Dat met mijn verloren is. Preek mijn schuld maar. Preek mijn oordeel maar. Preek mijn zonde maar. Zeg het maar gerust. Zeg het maar gerust. Een ontdekt zondag. Voor wie de zonde gepreekt wordt in die kerk. en zijn mijn naam is nog genoemd. Al is mijn naam verloren. Mijn naam is nog genoemd. Al heb ik geen naam in de kerk. Is toch mijn naam genoemd. Ik heb gehoord wie ik ben. Ik heb gehoord wat ik ben. En ik heb ook gehoord wie ik geweest ben. En ik heb ook gehoord wat noodzakelijk is. Om door die twee penningen waar we vanmorgen het hebben laten steken, gezaligd te worden, van zijn lijdelijke en dadelijke goden, Volkomen in overeenstemming met de wet en der goddelijke naturen zaligt hij zijn kerk tot de verheerlijking des drie God ons gaat het dan ook vanavond weer over die zoete wet over die onmisbare wet over die wet die niemand zonder oorzaak veroordeelt en onthouden zit hem niet in Mozes hoor als hij ons naar de verdoemenis is wijst heus niet heus niet hoor zit hem niet in Mozes als hij ons naar de hel wijst Zit hem echt niet de Mozes als hij zegt vervloekt is een mens. Dan zit het hier. Waarvan Paulus getuigt de Romeinen zeven. Gebod zijn Rechtvaardig en. voor je wel. Den tweede zondag. En daarvan nader nog dat die vijfde vraag en antwoord en nemen de tevens iets van zondag drie bij. Vraag in haar Antwoord. De welke ik, ik u al dus voorlees. Kunt gij dit alles volkommelijk houden? Antwoord neem ik. Want ik ben van nature geneigd God in mijn naaste te haagden. Derde zondag. Vraag 6. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Antwoord nee. hij. Nee. Maar God heeft de mens goed en uit zijn evenbeeld geschapen. Dat is een waardige rechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn en scheppen recht kent. En hem van harte lief En met hem in de eeuwige zaligheid leven zou doen. Om hem te loven en te prijzen. Tot zover. Vragen voor haar van de van des Heer. O dat het niet kwaad zij Heer. In uw heilige en verlekkeloze ogen. Dat zulk vuil stof en waardeloze as. Den onreine lippen ook. Tot de aanspraakplaatsen van uw Heiligen Of het u te behagen ons waar te maken, bij aanvang of bij voortgang. Dat uw lieve geest ons niet onthouden, de welke alleen ontdekt, ontgrond en ontbloot. Alles ontneemt om alles te kunnen geven. Geheel naakt stelt om met gerechtigheid bekleed te worden. Geheel voor het aangezicht der wet stelt als een vuile en goddeloze zonde om door bloed klederen. des heils rein gemaakt en dat tot uw heerlijkheid. Opdat we aan deze zijde van het graf, u mochten leren kennen waardig gekend te worden. En onszelf en onze walgelijkheid en mismaak. Opdat de dierbaarheid en de beminnelijkheid en de schoonheid van Christus Openbaar te werden in een die enkel zonde. Die enkel held doelt en verderven van de glans der zonne der gerechtigheid. Bestraald. Tot een in innerlijke vernederingen overgaat. In de handen van Emmanuel. God met ons. Maar als dan ook God in ons. Ach, dan mocht ook eens zijn God onder ons. Laat de waarheid door uzelf geopend worden, die de God er waarheid. Het is uw woord, het is uw waarheid, heer. Het is uw waarheid. Als u opent, kan niemand sluiten, maar als u sluit, wie zal het dan ook? Wanneer u zelf de zegelen niet verbreekt. Wie zal er dan verbroken luisteren. Als u het zelf niet toepast. Wie zal er dan winst doen met geen wat u hoort. Ach kom. Ontwaak Noord de wind. Doorwaai ons allerhof Om ontdekt, ontgrond. En alle eigen gerechtigheid te verliezen en aan zijn verloren in de gerechtigheid van Christus bekleed houdbaar, gangbaar en betrouwbaar ten eeuwige leven och ge mocht ons eens spreken en luisteren genadelijk schenken de voorlichting uw geestes zakken. het is zo'n werk tegen de natuur ook uw woord verkondigen is kans tegen de natuur. Want het is tot dooding van alle natuur. Behalve van de goddelijke natuur. Het is tot dooding van alle vlees. Behalve van de werken des geest. Ach, kom. Laat dit ons samen zijn door uw inkomst is verrast. Opdat dat zaad is vallen mocht, dat onsterfelijke zaad. In een wel en toebereidde aarde door de ploeg schaar, goddelijke werd haar voor het diep, diep getoond. opdat het zaad invallen wortelen in de diepten en zijn vruchten naar buiten mocht openbaar. Gij mog al uw knechten gedenken, die door ongesteldheid aan hun legers gebonden, terwijl de een en de ander, mochten geheiligd te worden tot herstelling en tot uw naamsverheerlijking en tot uitbreiding van uw koning. Ga ons. Met uw heilig voor. Leg de zaken in het hart, eenvoudig woord op de lippen. Opdat we hier niet mochten trachten naar bewondering, maar mochten uitzien naar bekering, lering en onderwijs. Dat ogenblik dat we op aan Die kostelijke tijd besteed werden tot uw heerlijkheid. En tot een onsterfelijke zaligheid. Van de sterfelijke zon. Amen. <tie> <tie> Psalm 38. De eerste vier versjes van Psalm 38. Inmiddels krijgen je niet gelegenheid zijn de liefde gaan vanaf te zetten. Gerold en eeuwig oprezen, zeer te vrezen, Straft mij in uw gramstap niet. Toon mij toch door uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet, Want uw pijlen doen mij dragen bittere plaag. zij door grieven vlees en been voel uw hand in de ongelukken die mij drukken, neergedaald op al mijn leven. Door uw gramschap wel omstoken, is verbroken al mijn vlees en lichaamstra. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden, in mijn beenderen, dag na, Want mijn hoofd is al bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Zul ik geen last van zonden en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Dat zijn de eerste vier versies van Psalm 38. Goddelijk en hij en waar is en ook waar blijft. Gods wet is geen, <coughs> geen krachtverminderende wet en ook geen waardeverminderende wet. De auteur van de wet is niemand anders dan God. Ja, niemand anders. De wet heeft geen ander auteur dan het evangelie. De auteur van het evangelie is ook God. En van de wet ook. En de wet en de wet neemt het voor God op. En het evangelie ook. De wet neemt het op voor de ere God en het evangelie ook. Dus de wet is niet tegen het evangelie. En het evangelie is niet tegen de wet. Ze zijn beiden tot een onmisbaarheid in de weg der zaligheid. In het leven van de kerk gegeven. bij. Bijden. Want waar geen wet is, daar is geen overtreding. En waar geen overtreding is, is geen straf ook. Is geen straf ook. Althans leeft die mens dan zo. Alzocht er geen straf. Maar waar de wet in komt, dat brengt ze het licht van Gods majesteit, heiligheid en onkreukbare deugd. Zodat ze een diepe ernst indruk van de majesteit God. En een diepe indruk van de heiligheid God. En van de rechtvaardigheid. En van de volmaaktheid van zijn goddelijk zijn en weten. We zijn zulke eerbiedloze mensen geworden. Dus. En mensen heeft die eerbied niet meer die die behoort. Hè. In zijn lezen niet, in zijn bidden niet, in zijn luisteren niet, in zijn zingen niet. Die mensen heeft geen eerbied meer. Een eerbied die God behaagt En die ons vernedert. Zodanig een eerbied. Die worden alleen maar ingedrukt wanneer de wet zijn heiligheid afdrukt en zijn rechtvaardig. Is. Dan zegt daar: wie zal voor u bestaan? Dan is er geen bestaan. Dan is er geen bestaan. En als die mens zijn bestaan ondergaten is het aan het eind van de wet. Of hij legt onder de wet als een veroordeelde en ontvangt de vrucht van de evangelie. En als de wet werkt, dan werkt het evangelie niet. En als de evangelie werkt, dan werkt de wet niet. Die werken nooit allebei gelijk. Die praten ook nooit allebei gelijk. Of de wet spreekt. Of de evangelie, of de evangelie spreekt, of de Wet. Het is natuurlijk wel een groot onderscheid. Als de wet tot ons spreekt, dan spreekt ze ons namens en krachten. De goddelijke volmaaktheid aan schouwen met psalm 65. Eens troon van ongerechtigheid had over aan hoe meer wetskennis, hoe meer zonde kent. Hoe meer zonde kennis, hoe meer evangelie. Moet probeer het proberen onthouden. Het een hangt aan het andere, maar het een is het andere niet. Het een wordt onderscheiden van het andere. Maar nog het een, nog het ander kan gemist. Bij de bediening is onmisbaar. Het is opmerkzaam in het boek der openbaringen. Waar ze in de hemel, der hemel en eeuwig thuis en nooit meer van huis zijn. Daar wordt gezongen eerst van Mozes. Hoor je wel? Dat Mose is een onmisbare man. In het koninkrijk der genamen. Hij is de man die verwond op dat evangelie balstelen zou. Hij is de man die afsnijdt op dat evangelie inleiden zou. Hij is de man die naar de hel wijst rechtvaardig en het evangelie ophaalt uit de hel. En je stelt door bloed voor het aangezicht van een vader. Ik zou nu weten wat wij met de evangelie moeten doen, als we eerst Mozes niet op bezoek gekregen hebben. En Mozes heeft een verstand van om uit te kleden, maar niet van aankleden. Hij heeft een verstand van om reddeloos te maken, maar niet te redden. Hij heeft een verstand van om radeloos te maken, maar geen raad te geven. Hoeft hij ook niet, dat is Mozes ambt niet. Mozes Zand is alleen maar. Om te maken wat wij zijn. En dat verloren. En het evengeten is alleen maar om te redden. Wat in zichzelf voor eeuwig verloren. Ja. Christensen leert. In de wet zeggen in de hoofd. van we me meer dan zijn bij stilte stilten. Welke hoofd. Sommigen is God liefhebben. Dat is het brood des levens. Dat is het brood des levens. Maar ook het brood des levens. Daar leven ze eeuwig van de liefde God. Welke een goddelijke deugd is. En een goddelijke deugd is oneindigheid. Dus de liefde God kan je niet opmaken. Hier niet en aan de andere zijde niet. Want zij zei. Zij zei: Gij leert zijn kerk. dat God waardig is geliefd te worden. Ook. ik durf ik het haast niet te zeggen. Hè? ook. al lieft hij ons niet. dan is hij nog waardig even geliefd te worden. Ja. Ook al zou hij ons niet beminnen, dan is hij nogthans wezenswaardig om eeuwig bemind te worden. Maar misschien is er nu een ziel die uitroept: Ja, man, dan is men mijn verloren. Hoor. Dan is men mijn verloren en voor eeuwig. Ach, ik zou je haast feliciteren. Ik zou je haast feliciteren. Waar het in de ondergrond leeft, ja, maar. De evangelie je hebt toch gezegd, ik heb u lief gehad. En gij hebt ons eerst lief gehad. Dat kan je daar recht uit leren. Dat geen liefde kan geven voor jij liefde krijgt. En dat je niet beminnen kan voor jij bemind wordt. En dat je niet aantrekken kan voor die getrokken wordt. Waarin wij leren zonder mij... Kunt gij niets, niets, nou dat is weinig. ja dat is niets. doen. De hoofdzommen van de wet hebben we gehoord. God liep boven alles en onze naastas, als onszelf hebben we vanmorgen ook nog iets van beluisterd. En daar kunnen we dan nu gerust voorbij gaan, want we hebben er ook zondagavond ook al bij stilgestaan. Maar worden onze vraag, kunt ...gij... ...die hele wet... ...niet voor 99%... ...want dat is veel hoor... He? ...dat is wel veel hoor... ...dat is bijna 100... ...maar het is de 100 niet... ...het is de 100 niet... ...God moet de volle 100%... ...en anders hoeft hij niet... ...hoeft hij niet zo... ...hij wil geen gedeelde liefde, ...en geen gedeeld hart hebben... ...en ook geen gedeelde gedachten. Dan zeg, afgekeurd door de wet. af. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Namelijk God lief boven uw vrouw, boven uw man, boven uw kind, boven uw bezittingen. Is God u meer dan alles wat in de wereld is? Is God u meer dan alle engelen die in de hemel zijn? Misschien is er in dit jaar, man, had ik me niet bedekt wel eens geweest. Terwijl, ja, ja, ja. Ik heb het wel eens gehad. Dat er niets meer was als God alleen. En dat ik er ook genoegen had. En dat ik het daar eeuwig mee had kunnen doen. En toen kan mijn man dachten, wat God kwijt. En toen kwam mijn vrouw, dag wat God ook kwijt, en toen mijn werk weer terugkwam, toen was de deur ook weer dicht In de bediening des geestes, dan kan het zo nauw letten, dat als je de klok hoort tikken, dat leven is gegaan. Dat let zo nauw dat nieuwe leven op die nieuwe mens. Als er maar ene andere gedachte tussen beiden komt, dan heb je de scheiding weer. En dat word je gewaar, dat word je levend gewaar. Dan ja, het is weer voorbij. Het is weer genoten. Kun je dit alles volkomelijk houden zonder afwekken. Kun je volmaakt aan God denken zonder aan iets anders. Of, waar, laat ik eens zeggen wat maar Luther zei. Er was ook een zielsontdekte zondaar in Luther. Hij zei: Ik kan onze vader nog niet bidden zonder afgeleid te worden. Hij wil zeggen: Ik kan onze vader nog niet bidden zonder met een gedachten over de wereld te zwingen, van hier naar daar ging. Nou wat moet je nou voor zo'n gebed geven. Waar je dan je gedacht in Afrika, dan in Amerika, dan in Bennekom en dan in Lunter. Dan bij die en dan bij die. Wat moet je dan nou voor geven? Je kan je toch immers niet vergeven. Dat kan je enkel van zeggen heren. Het is het amen zeggen nog niet waar. Het is het amen nog niet waar. Want amen wil zeggen het zelf waar en zeker. Wat zullen we dan weinig gebeten doen waar we het aan achter kunnen zetten? Dat wil zeggen echtheid, rechtheid en waarheid. Wat zullen we dan de meeste gebeten moeten beëindigen in veroordeling en in schuld? En zeggen, oh no, God, kan één denken dat er ervan wallen, want ik moet zelf ook doen. Ik moet zelf ook. En nu is dit zeker hoor. Die zichzelf misprest, Wordt van God geprijsd. Die zichzelf miszaakt, Is God er wel behaald. Maar dat ziet ge vanaf. Vanaf. Dit oordeel bij de verbondsbelofte vol. Ik Ik zou maken. Dat ze een walg krijgen aan zichzelf. En je weet waar een walg in je zit. En bij welke dingen daar je walgt, dat weet je. Voilà, Waaraan zei God, ik zal maken. Dan ze een walg krijgen aan zichzelf. En wat is dan, die walging? Tot de nood om het verlost te worden van jezelf. En een levende begeerte. Oh God, hoe raak ik ooit mezelf? Dat ik mezelf niet verliefd. Ja. Ik heb wel eens gehoord dat de minderwaardigste dood der Romeinen destijds niet alleen de kruisdood was, maar dat men ook in sommige gevallen een onbonden lijk van vier, vijf weken oud Bond op de rug van zo'n misdadiger die ten dood veroordeeld was. En dan moest hij met land. Een lijk op ze. Hoeft niet verder uit te wijken. Want al Gods volk krijgt een lijk op ze. En het lijk der zonden in de harten. En er is geen deksel voor dat verder. Dat verder dat wel maar opnieuw. Zo'n schierlijke invallingen des duivels. Dat wanneer gezucht dat er onverwacht om een bliksem. Schicht van de vuilste, en ellende, en jacht en af. Oeh, dat was een boel. Oeh, wat een hart. Maar dat zijn dan de duivels inwerpen. Die komen schierlijk, maar die zijn ook verschierlijk weg. Maar de de verdorvenheid, die komen al langs, maar die blijven ook langer lang. Die duren ook lang. Dat legt allemaal ondersteunen. In het leven van de kerk. Kun gij dat? Misschien is er een zegt af. Kon ik dat is. Maar als gij dat zou willen kennen, dan weet ik geen meerdere vijanden. Dan weet ik ook geen diepere vijanden dan weet ik ook geen vijandschap die de vrije genade meer onteert, als wij doen in ons wil. Want om te willen dat we rechtvaardig zijn buiten bloed, is een verlogening van bloed en een verlogening van je doodstaat. Verlogening van het welbare God, en een totale verloochening van de bediening des geestes. De weg der zaligheid legt alleen hier in volk. Beken aan u oprecht mijn zonde, wat er verder volgt. Heus hoor. Heus. Is er ooit een afgewezen in de Bijbel die te slecht was? Heeft je het ooit tot een hoer gezegd? Ik weet het niet meer zien. Heeft u ooit of zag eentje oplichter oplichter gezegd? Voor u is er geen plek. En dan huis? Nee hoor. Nee hoor. Het geld gisteren en heden. Altijd nog komt herelaat. Zo verploept dat ze zijn. Zo verdorven als ze zijn. Zo melaten dat ze zijn. En zo verdoemelijk en vuil en Kom. Alle die vermoeien. En ik zou rust geven. Hoor je wel? Kunt gij dat volkomenlijk houden? En dan zegt u niet. Ik probeer het, want we hebben het geprobeerd. Ja. En dat proberen, dat is een zielsvermoeiend werk. Ook meest een zielsvijandig werk. En zonder als het dan niet lukken kan wat eruit zou moeten lukken. En ik was een jongen van 19 jaar. Dan liep ik zondags 7 uh, kwartier naar de kerk toe. Nou ja, dat is toch heel wat he. 7 kwartier, nu had ik in de stal geweest. Half acht thuis. En goed uren vanuit haar. Zo halen zo wegen vooraan in waren de recht. En ik was toch nog wel een aardige, bekeerde jongen, denk ik. En toen schuift er zo'n waarheid in de net. En die zei mij: het is nog desgene die wil. Het is nog desgene die loopt. Maar die zon ontwerpen met Ik werd zo nijdig als een beer. Die van zijn jongen verloopt. nou doe ik ook zo net met Ook zo lang je met de loop. Als het toch niks is. Hoog gaat de loondienaar? Hoog gaat de man die aan loon werkt. Als een als een reis maakt. Maar dan moet je toch een extra zegen krijgen. En God zegt dat voor degene die niet loopt. En voor degene die niet werkt. Dus ik viel buiten. Ik wil er buiten. <coughs> <coughs> het is een hele les. Om eens te mogen aanschouwen. Dat het buiten u ligt. En dat alleen één u door genadig overbakt. Wat zegt u overigens een eitel bergen kappen geeft. Nee wij. Nee. Het die wij is algemeen. Dat is ik en een ander. Het die wij, dat is meervoudig. Dat gebruiken wij ook zo graag, he. Oh ja, als het over zonde hadden, ja, maar er is niemand zonder zonde, hoor. Ja, maar, daar gaat niemand vrij uit, hoor. Dat zijn we zo makkelijk, En daar dekken we ons eigen ellende. Die niet te bedekken, is zo. De IJsselbergen zegt niet neen wij. Die zei nee, ik. Neen ik. Maar opstellers van de IJsselbergen kategorisme is, je bent toch niet alleen? Jazeker, in de bevinding ben je alleen. Je bent toch niet alleen die schuldenaars in de wet? Jazeker, in de bevinding ben je alleen schuldenaar. Daarom zegt hij ook nee, ik. Alsof die zijn dat het ondervonden, dat denk ik niet van oorzegen, dat heb ik niet van lezen, maar dat heb ik leven te ondervonden. Dat ik een wet is zender, krom van lenden, en dat er mij niet geen goed is om woon. Gelukkig alert oh ooie. Ja. Nee, ik Also, die zeiden, niemand hoeft mijn anders te zijn, want ik heb het zo geleerd. En zo heeft de wet het mij geleerd. En als de wet u dat leert door de bediening u geest, dan is er nooit geen leuk, geen le die ook die uit je geheugen nog uit die ziele weg te Dat We blijft altijd op en toe. Hij zet zichzelf vooraan. vooraan, je. Dat deed een apostel ook. Dat te mogen Die gaat ook vooraan staan. En zijn mij de grootste der zondaren. Wat er verder volk. Want bij de heenling van de wetskennis. Ja, maar dan kan er niemand slechter zijn dan u. Dat kan niet. Dat kan niet. Want je hebt geen haar op je hoofd wat heilig. En jij geen gedachte ooit gedacht wat hij is. Daarom zegt die man zo rondbostig en eerlijk. Nee, ik. Als je wat we zeggen. Ik. Zo'n gevallen zondaar, Zo'n vernieler van God wil. Zo'n breker van het verbond. Ik. Zo'n hater van God. En van zijn naam. Ik, zegt hij. En het is toch zo'n liefst stukje. Is waar? Want dat woord die nee. Dat snijdt hij met de wortel en takken. af. Die vrije wil Zeggen, jawel, jawel, als een mens nog wil, hoor, dan kan er nog wel wat ontstaan komen. Jawel, wat dan? Een dubbelheid. En dubbele toren En een ramptje, Die brengen vrije wil. Een vrije wil. Mens, mens, mens, mens. Onze willen is met duizenden geluisterd, Gekluisterd aan de duivel, aan het vlees en aan de wereld. We zijn slaven der hellen. En slaven van de zonde. Zou er nog onder ons zijn? Ja. Heer, dat ben ik. Oh, God, laat die man het over mij. Want zo ben ik. Met duizenden kluisters. Gekluisterd aan de zon. Dat is niet makkelijk, maar dat is niet erg. We zijn ook niet voor ons gemak op de wereld. We zijn veel te makkelijk. Mozes mocht eens terecht nemen. Nee, niet, zegt hij, want ik ben. Hij heeft het geheel over zichzelf, hij bedoelt zichzelf. Trouwens, een wedergeboren mens moet het toch meer over hemzelf hebben, zoals over zijn naast. Daar wil je niks mee, met de gebreken van je naast. Mooi niet doen, mooi niet doen. Want ik weet zeker. Als je ziel ontdekkende genade krijgt. Dan kan je van niemand meer wat zeggen. Al deed me daar alles niet eens. Dan kan je de nocht dan niet meer invliegen. Want hij slaat op je eigen keel. En op je eigen bos staan. Als je dan naar jezelf en naar je gezin ziet. Zeg je oh God laat mijn mond maar houden. Laat mijn mond maar houden. Laat mijn mond maar houden. Zijn mijn handjes vol in mijn heintjes? Zijn mijn de vol bij mij. Ja. En dat is één deel. Tot nu. Opdat niemand zich zou verheffen. Nog in het deel, Nog in het ander. Ik ben zich. Van natuur. Hij zegt nog aan eens van geboorte. Moet hij dan nog verder terug als je geboorte? Waarom zegt die man niet, ik ben van geboorte naar God en de naaste te gaan. Hij gaat nog verder terug. Hij gaat zo ver terug, tot die beginsel komt, van de formering des lichaams, en de instotting van de zielen. Hij heeft me verleden al iets van gezegd. Hè? Waarvan nou David in het betuig. Ik ben in zonde. In ongerechtigheid ontvangen. Hij zei mijn beginsel is zonde. Dus was mijn vormering ook zonde. En is mijn geboorte ook zonde. Ja. Daarom getuigd je ook in de val van Bathsheba en van Uriah. Het is niet alleen dit kwaad, zegt je troepen om straf. Nee, nee. Judas had maar één zonde, dat is te weinig. Je had er maar eentje. En dat is te weinig. Dat is te weinig. Dat is te weinig. En dat is te ja. Maar David heeft vele zonderhonderd. Het is niet alleen dit kwaad dat te roepen om straf. Ik ben een zoon. Het is of je wil zeggen. Oh God ik ben als een moordenaar ben haar ontvangen. En als een overspeler ben ik geboren. Die man gaat terug naar zijn val. En dat is de winst die iemand ontvangt als hij gevallen is. Werkelijk hoor. Daar zijn David van in de Psalm 25. Gij doet mij erven. De misdaden, mijn jongen. Hij wil zeggen: oh God, dat heb ik er toch slecht afgeleid. Oh, wat heb ik toch goddeloos geleid. De, de zonde, mijn jongen. Nee, zegt die man. ik ben, want is een reden gegevend woord. Van natuur ik kan niet anders. En als ik het nou goed zeg, dan kan die niet anders en hij wil niet anders. Hij wil niet anders en hij kan niet anders. Oké. Okay. Niet anders kennen dat machteloosheid. Maar niet anders willen dat vijandigheid. Dat vijandigheid. En ik weet het. Kweet, het is een heel te. Om daar het zuchter gebracht te maken worden, mijn onmacht is zonde en mijn onwille zonde. Wij zijn ze zonde, onmacht en mijn onwille. Ja. Ja hoor. Want ik ben van nature geneigd, om het zoetste van het zoete. het beste van het beste, het heiligste van al het heiligste, te haal. En waarom? Jongs, met het zonder gaan wij ze waarom? Waarom haten we God? Ik wil er nog iets voor zeggen. Die mensen haat in zonderheid, niet uh, de goedheid God, want daar ligt hij van. En ook niet de barmhartigheid God, want die komt een ellendige tegemoet. Ook niet de haat, niet de milddadigheid God, want dan wordt hij nog rijbollig uit onderhouden. Maar de haat inzonder zonde de heiligheid God en die geteerd. Hij haat de rechtvaardigheid God en die gedoemdheid. Hij haat de waarheid God. Want die wordt gehandhaafd, de zondaar, de zonder zelf. Zon, de zon. Was God nou alleen maar goede dier? Was hij nu alleen maar mildadig? Maar hij is ook rechtvaardig. En zijn mildadigheid in de weg de voorzienigheid. Mag eens 60 jaar, mag eens 70, mag ik dan maar dan half toppen. Dan half Oh ja. dan half en nu wordt er een kerk gezalig niet door de opluistering van sommige deugden, maar ze worden gezalig met de opluistering van al de deugden God. Niet één uitgesloten. Daarom is de hele openbaring van de deugden van Gods heiligheid. ...waar gaan oefenen de gerechtigheid, rechtvaardigheid en een even gewaardig, maar meen niet. Er is geen gerecht geen liefde in de hel, dat is er ook nooit zo. Maar er is ook geen gerecht die toon in de hemel, dat is er ook nooit zo. De hemel is vervuld met goddelijke liefde. En de hel is vervuld met goddelijke toon. Ja. Ik kan het ook niet anders zeggen. En zo zegt een Bijbel. Het. En dat geloof ik. Dat geloof ik. Daar zegt een apostel van. Wij die dan weten de schrik der zee. Zou Peter dan zeggen: Wij kennen de donder van de wet. En wij kennen de vloek der de wet. En we kennen iets van de toren, los. Daarom bewegen we de mens tot het geloof. En daarom, geliefden, is het voor mij een van de moeilijke woorden om die meer als één, twee mannen drie malen in de predicatie als verdoemenis weer te geven, omdat ik weet wat verdoemd zijn is, zover het dat geweten kan worden. Omdat ik weet wat de hel is, zo werd die heen kan worden. En ik weet wat de toren wordt is. Zo werd die geopenbaard openbaard gewonnen. Waar ah, daarom zegt Paulus ook. Wij dan, als we het van Christus winken, Beden de mensen. Alsof God door ons baden. Laat u me God te voelen. Moeten met zulke woorden niet spelen als het wordt hel en verdoemen niet. Ze weten wel waar ze op zijn tijd gezegd moeten worden, want ze staan ook in de bij. Maar ze moeten alleen aangevoerd worden in een uiterste. In een uiterste. omdat de geland der evige majesteit God blijkt. Ook in het verdoemen van de zondag wel eens in het verzoenen van de zon. Ja, dan moet er ook niet bang van zijn, om het te zeggen. Want alles wat God zegt. dat moet zijn herhaling hebben. Maar niet voortdurend, alles op zijn tijd wij. Nee, nee, zeg. Want ik ben van nature geneigd. Ja, wat nou een neiging, hè? Men zegt wel eens. Er gaat niet zo snel als de tijd. En dat is waar. Maar als onze gedachten zo snel gingen als de tijd. Dan waren we al lang uit de tijd. Maar je gedachten zijn nooit stil. Hoeveel nachten heb je nog niet aan de gedachten vervulden. Zij verwelken aardig. Ik ben bijna zeventig jaar oud en ik weet zeker, en u met mij, dat al die miljoenen neigingen en gedachten, die in ons opgehouden zijn, en er niet één bij is tot de ere, God, niet één bij is tot de roem der eeuwige majesteit, God, dat al onze gedachten, Minder zijn dan niet in eindelijk. En van natuur geneigd dat we zeggen, je kan dat niet laten om God te haten. Wat denk jij die ziek Wat denk jij die is veel pijnig? Oh, oh. Oh, oh. Dan komt dat hier zit wel een beetje openbaar. Gelukkig nog niet alles. Want dan komt er een beest naar buiten. Job zeggen en haal zijn smatten en dat deed ik ook wel eens ervaren dat Job opzij dat mijn huisgenoten ik zal hem een nestig ees geven dan kan hij niet meer leven dan is hij niet meer te leven dan wordt het leven hier onmogelijk gemaakt en sterven kan hij ook niet maar de rechter aan de hoogste veranderen en zulke veranderingen geven diepe vernedering en een diepe verontmoediging. dat er in hem gedachten zijn om den goddeloosde den verdorven op te halen en hem onbevlekt te stellen bloed van Emmanuel die bloed van alles ik ben van nature geneigd. God in de naaste te gaan. Ik denk aan een boer in de Noordbach. Je, Je moet alles hard gaan. Moet alles opschieten. Wat moet zo goed mogelijk binnenkomen. Ja, ik heb begrepen. En daar heeft iemand paard weer voor de wagen. zoals is al een schei jaren geleden. En alles staat dan dan ook. En dat begint te regen. Dan begint het te regen. Maar hier begint het te vloeken. Hier begint het te vloeken. Hier. Dat doorsteek nog precies klaar. Dat werd nog mooi goed. He? En dat valt er met een bui regen. Nou, je kunt weer uitspannen. Een paar plappen stalen, Maar dan mooi hier. Hebben jullie ook zo'n hef? Hebben jullie ook zo'n Daar Ben je wel eens bang van? En jullie ook een hef? hij was het ook God, ik wou niet graag naar een ander zak. ik wou niet vragen naar mijn buurman zat. ze zou weggelopen zeg. die man die wil het nooit meer doen van nature geneigd om God dat zo te wezen dat nog nooit iemand kwaad gedaan heeft maar ze eent nog een voor zulke kwaad doen het naar de hel zijn. En reed nog een oorlog stil. Tussen God en een En vrede verwerkt door zijn bloed. Maar. Hoe ben je daar nou aangekomen en zo'n naar Aan zo'n goddeloos stap. Hoe ben je daar nou aangekomen? Ja. Ja. Dat weet ik ook niet. Dat is ik Dat is jammer dat je dat niet weet. Ik bedoel wetenschappelijk. Ik bedoel bevindelijk. Heb de natuur die daaraan geholpen, Aan zulke medorven. Hij dat in de schepping ontvangt. Het de schepping ons dat meegegeven. De schepping heeft niks te geven buiten de schepping. En de natuur heeft niks te doen buiten hem die de natuur ingesteld heeft. Je hoeft nooit de natuur de schuld te geven. Of het veel regent of weinig regent, koud is of warm. Je hebt de natuur nooit de schuld te geven. De natuur is te vrij. Van. Maar de natuur is een speelgenoot God. God speelt met de natuur. En doet met de natuur naar zijn welvaart. Ziet maar eens bij de jongelingen. In de oven kies toch een aard van vuur om te verbranden. Maar ze werden nog niet eens beschouwd. God ontbindt de natuur van zijn werking. En ze wandelen in de nogen. Alsof ze in de hemel wandelden. Alsof ze in de hemel wandelden. Ja. En Het is toch een aard van een hogere leef om te verschijnen en te verbreken. En ze lagen daar bij Daniel. Het was zijn gezelschap. En God was hun gemeente, En dat in de leeftijd. Maar een opteller van de heid dat bergen Heeft God u dan? Want uiteindelijk uit die zande ben je, Uit die zanden zijn gevoortgekomen. God is de eerste, de oorsprong van alles. Heeft God u dan zo boos? En verkeerd geschaald. Dan moest ik in God zijn. En dan zou ik in God zijn ook. Nee, nee, nee. God kan wel wat goed doen, maar ik kan nooit wat kwaad. God kan wel iets rechts doen, maar nooit iets doen wat krom is. God kan wel iets doen wat rein is, maar ik kan nooit iets doen wat onrein. Dat kan die niet. Dat is niet mogelijk. Er is geen onrecht in God, hoe moet er een onrecht uitkomen? God is recht in al zijn wezen en in al zijn wet. Ik een paar woorden zeg. Hij heeft ons zo geschapen, dat hij ons van de aarde in de hemel kon niet. Nou, dat moet toch goed zijn, hè? Dat moet toch volmaakt goed zijn. Dan moet het toch een beantwoording zijn aan de natuur God. En de natuur God, dat is het karakter God. En het karakter van God is heiligheid. Der heiligheid. Ja. En als je dan onze eerste ouders ziet staan in een staat van rechtheid, waar we geen kronkels in, helemaal. Een staat van vrijheid, want wat in God is, is vrij, hoor. Wat in God is, is vrij. Dat heb je en geen jurk in zien, Daarom zegt Paulus: sta dan in de vrijheid, weet je wel? Dat is de vrijheid van de herstelling. Maar dit was de vrijheid in de schepping. Versier. Niet in God's beeld, hoor, want dat geldt de zoon God. Maar alleen na het beeld God. Dat verloren kon worden wat ook verloren is. En in dat blik, God in de staat der rechtheid. Dan zeggen onze oud het was een staat van vrijheid, het was een staat van vrolijkheid, het was een staat van blijk en dat is waar. Als ooit mensen op de aarde verblijd geweest zijn, dan zijn het onze eerste ouders geweest. Ze zagen God in haar, boven haar en rondom haar. Ze konden nergens zien als ze zagen overal God. En God zien de school zijn. God zien dat vrolijk zijn. God zien dat dit verblijf zijn. Ja, stukje. Ik wil ermee gaan eindigen, maar. Dit nog met een paar woorden overbrengen. Wanneer. De uitverkoren zondaar. Op de tijd der minne, door Gods geest aangegrepen. En onder de wet God gebracht wordt. En door alle ontdekkende genade. Is aan het einde van de wet. En zegt Paulus. Ik ben door de wet. Naar het eind van de wet geslagen. Ik ben door de wet gestorven aan de wet. Ik ben door de wet aan het einde van de wet gekomen gelukkig genaam dus wel het de wet brengen het eind van de wet en daar heb je het evangelie wel het bloed daarin vloeien, en welk het gerechtigheid je daarin wat zal bedekken en dan wordt diezelfde wet een huwollerswet Een wet en vermaat, hoe lief heb ik uw wet zij is al mijn bedverachting dat is de huwolle. Dan kunt je elke dag je ongelijkvormigheid zien. Die Christus is er die gij Om dan de beelden te herstelen. Gelijkvormig te worden. Ik hoorde eens twee predikanten. Daar gingen het ook over de leer van de ervaren Mate. Als een oude predikant en een jonge Ja, die jongen wist het. Ja, dat is bijna altijd zo. He. Bijna altijd weet het de jeugd, er ja, je hem ook, die wist het ook, want de hele rijt ging eraan. En die jonge dominee wist het ook. En die wou het oude dominee zich goed vertellen, waar toch waar de maatschappij wel in bestaat. En wat er dan toch wel aan vooraf gaat, de mens mensen rechtvaardig. Maar die oude dominee, hoef je, ja, die was ook niet misdien. En nou Rob vang je niet maar de spraak van Dominique Blaak. Hij zei: een oude rot die vangen niet mag. Maar we denken dat het lot die bejaarde Dominique. zijn. Hij zei: als ik afgesneden word, worden. Dan laat ik dat door Mozes doen. En niet door jou. He, want jij doet met een bot met. Maar Mozes doet het vakkundig. Vakkundig. Als die de mensen ontdekt. Dan krijg je met een en ander ook. En dat Jezus Christus. En dien gekruistig, Amen. Een enkel woord van datgene wat nooit te bewoorden is, en waar geen bodem is, maar waar gij zelf eeuwig in verregelt, om die ontdekten zonder te bedekken met uw vriendelijk aanschijn. En die daar die zichzelf kent als een moordenaar. door den dood. En het gestorte bloed te wassen, het te reinigen. Oh, gelaten we toch onder onze werk maar doen. Laat toch Mozes hier en daar eens geschonken worden. Opdat er opwassing mocht zijn. In hetgeen wat onder de wet het evangelie ontvangt. Zodat er een dag aan mocht breken. Dat ze aan het einde van de wet. de beloofden vervullen der wet. mochten ontvangen. de welke zijn volk vrij maakt van de wet. En die dan de zoon u vrij maakt. zult gewaarlijk vrij zijn. de verzoening. Over spreken en luisteren, door dat goddelijke bloed, dat aan u eer, rechten en deugden voldoet. Amen. De 49, dat derde zangver. Hij kan die prijs der ziel dat er aan, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hij wenst vergeet hier al licht te zien en door zijn schat het om omvlieg. Hij ziet elke uur der wijze leven zijn. Der dood blijft hem niet onbekend. Hij ziet dat hun insterven niets kan baten, maar dat ze het al aan anderen overlaten. Dat derde van 49. getekend vindt in het eerste boek van Moses